Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je ome Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit juffrouw Olievaar, met haar lange spitse snavel vol met bitse prijtes klaar. En tuut tuut tuut, wie hebben we hier? Jawel jawel, dat is juffrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.